10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Prominenten van de Partij van de Arbeid, Willem Vermeent en Rick van der Ploeg... hebben het kabinet een plan voorgelegd om de economie uit het slop te halen. Kosten? 10 miljard. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Vakbond Abfacabo FNV zet geen handtekening onder het zorgakkoord... met staatssecretaris Van Rijn. Dat zei voorzitter Van Brenk bij de KRO op Radio 1.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 En daarnaast eh, verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ook daar zullen tienduizenden mensen hun baan verliezen met deze plannen. Staatssecretaris de Van Rijn waarschuwde Abfacabo zaterdag dat die bond alleen komt te staan als die het laatste bot blijft afwijzen. Ingewijden verwachten nu dat vanmiddag alsnog een akkoord wordt gesloten tussen kabinetwerkgevers en de andere bonden.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 In Bangladesh zijn veel mensen omgekomen toen een gebouw van acht verdiepingen instortte. Er zijn zeker 32 doden, maar mogelijk liggen er nog honderden mensen onder het puin. Het gebouw stond in de stad Safar, een voorstad van de hoofdstad Dhaka. Er waren een kledingfabriek, een bank en enkele winkels in gevestigd. Het leger van Bangladesh is ingezet om te zoeken naar slachtoffers. Nieuwe Revue houdt zich niet langer aan de mediacode rond de Koninklijke Familie. Die code werd in 2005 in het leven geroepen om de privacy van de Oranjes te beschermen. Er staat in dat journalisten geen beelden maken van de leden van de Koninklijke Familie buiten officiële gelegenheden om. In ruil daarvoor worden journalisten een paar keer per jaar uitgenodigd voor fotosessies. Volgens Nieuwe Revue past de code niet in een moderne democratie. Er zijn nauwkeurige regels in Nederland over hoe je met privégegevens moet omgaan, hoe je met privé. Handelingen omgaan. In dit geval. kun je die dingen gewoon doen. Behalve omdat het de Koninklijke Familie is. En die uitzonderingspositie. die willen we eventjes aankijken. In nieuwe review van deze week staat een artikel over prinses Amalia. met drie foto's van haar. waaronder een die is genomen op een hockeyveld. Bierbrouwer Heineken heeft een moeilijk eerste kwartaal achter de rug. Door de slechte economische omstandigheden en door het koude en natte weer in Europa verkocht het concern minder bier. De wereldwijde verkoop daalde zo'n 3 De verkoop in West-Europa ging bijna 9 omlaag. Heineken zegt dat consumenten in belangrijke Europese markten minder uitgeven aan bier vanwege de bezuinigingen van overheden. In Frankrijk daalde de bierverkoop ook door de verhoging van de bieraccijns op 1 januari. Heineken maakte wel meer winst, 227 miljoen tegenover 166 miljoen een jaar eerder. En dan het weer nog in het midden en zuiden van het land zon. In het noorden wat meer bewolking, het wordt 14 graden op de Wadden... tot 20 graden op andere plaatsen. Morgen in het noorden eerst wat regen en 13 graden. Verder in het land veel zon en maximaal 22 graden. En viel en nog, Jolanda van der Velde bij de ANWB. En die file die staat op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breuken en Abkoude, 4 kilometer. zijn is een kapotte vrachtwagen. Bij Abkoude is de reis ook dicht. Zometeen. De oud pvda bewindslieder Willem Vermeent en Rick van der Ploeg... willen de economie een injectie geven van 10 miljard. Hoort u. Bij de Cairo. Grant Thornton is ervan overtuigd dat elk bedrijf kan groeien. Ook in moeilijke tijden. Oh, waar baseert u dat op?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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. oud pvda bewindslieden leggen het kabinet een plan voor om de economie aan de praat te krijgen. De iPad, de iPhone en andere gadgets van Willem-Alexander. Het faillissement van de voetbalclubs AGOVV en Veendam is een gezonde ontwikkeling. Ja, je hoort mij ook niet zeggen dat het uh, geen goed nieuws is. Ik vind het inderdaad ook prima. Dit is eigenlijk een heel simpel stukje marktwerking. Ja, daar denken ze niet allemaal zo over, denk ik. In het ochtendhumeur van Koos Postema, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Oud-bewindslieden van de Partij van de Arbeid, Willem Vermeent en Rick van der Ploeg... hebben een plan opgesteld om de economie aan te zwengelen. Gisteren presenteerden de economen hun ideeën aan het kabinet. Meneer Vermeent, goedemorgen. Goedemorgen. En wat was de reactie van dat kabinet? Dat ben ik nog in afwachting. Die zijn zelf nog bezig om plannen te bedenken. Ja, maar ze hebben toch naar uw plannen gekeken ook, neem ik aan. <laughs> <laughs> Doe... Dat, dat komt vanzelf, want ze gaan van de zomer gaan ze kijken naar een, een nieuwe aanpak voor de economie. En dan gaan ze ook weer kijken naar bezuinigen. Dus uh, dit plan komt op tijd. Juist. Wat staat erin? Nou, waar gaat het om? We hebben gekeken naar de economische geschiedenis van dit land. We hebben gekeken naar landen die heel goed doen nog in de wereld. waar de economie nog groeit. Onze economie groeit niet. En het grote probleem van Nederland is ook dat we hebben een begrotingstekort hebben. Dus het kabinet heeft ook gewoon weinig geld. Ja. Bovendien moet Europa, moeten we voldoen aan Europa, aan de 3%-norm. Dus hebben we hebben gekeken hoe kun je nou buiten de begroting om met een plan komen wat werkt. Zijn we in de gedoken, hebben we ook naar Amerika gekeken. De beste methode zou zijn. Dat het kabinet samen met het bedrijfsleven, dat heet publiek-private samenwerking, een fonds opzet ja. waaruit je de infrastructuur gaat versterken. Dat kunnen wegen zijn, dat kunnen havenwerken zijn, dat kunnen uh, luchthavens zijn, dat kunnen energieparken zijn. Die kun je gaan aanleggen. Daar heb je 10 miljard voor nodig. Ja. En dat zijn renderende investeringen. Die investeringen leveren op het gewoon geld op. En waar moet die 10 miljoen van... Maar goed, publiek-privaat, pri uh, uh, publiek zegt u. Ja, de, uh, dus dat, dat wil zeggen half-half, vermoedelijk dan? Half-half. 5 -half. uh, miljard namens de staat, 5 miljard namens het bedrijfsleven? Ja, dat gaat als volgt. De, de, het Rijk gaat de staatslening uitschrijven... Die mag niet besteed worden voor consumptie. Die mag uitsluitend bestemd worden voor renderende investeringen. En die 5 miljard kun je ophalen heel makkelijk. Want het is een stabiel financieel land. Ja. En dat is de rentevoet ongeveer zo'n 1%. Ja. En dan vervolgens uh, brengen insnelle beleggers. Dat kunnen banken zijn, maar dat kunnen ook pensioenfondsen. Die brengen de andere 5 op. Ja. Dan heb je 10 miljard. En die pomp je vanaf 1 juli of 1 september pomp je die in de economie. Ja. En dat zijn dan investeringen. Die, vooral bouwactiviteiten leveren die op. Het voordeel van het Rijk is dat de begroting wordt niet belast. En uiteindelijk is het renderend, ook voor de schatkist... want uiteindelijk zijn de rendementen liggen tussen 4 en 5 procent. En we lenen op het ogenblik als Nederland... op de kapitaalmarkt voor 1 procent ja. of zelfs minder. Maar hebt u, kent u het gezicht van de premier een beetje? Ja, ik ken de premier, ja. ja, ja die gaat altijd heel zorgelijk als hij het heeft over de staatsschuld. Dus als u ja, daar een keer 5 ik, miljard bovenop wil zetten, dan denk ik niet dat hij daar heel blij van wordt, of wel? Ik ken, de, ik, ken de, ik ken de premier en ik kan heel goed uitleggen waarom dit heel goed voor Nederland is. Eén In de eerste plaats, Nederland heeft een van de laagste staatsschulden van Europa. We hebben deze ruimte en Amerika laat zien, en ook anderen laten zien, dat dit werkt. Amerika is een van de landen waar de economie behoorlijk groeit en daar hebben ze hetzelfde recept toegepast. En dat recept kan naar Nederland ook werken en dat kan ik de premier wel uitleggen. Hebt u nog gesproken over dit plan? Ik heb nog niet gesproken, maar zal ongetwijfeld kom ik het binnenkort tegen. Wie hebt u wel gesproken namens het kabinet? Nog niemand. Nog niemand. U hebt het gewoon op de, bos, op de bus gedaan of gemaild. Ik, eh, eh, <laughs> ik doe alles altijd op de bus en dan wacht ik een reactie af. Ja. Nou ja. Nou, zo, neem, ze neem, horen het maar, nu. ik neem heel serieus aan, dit gaat echt een rol spelen, want uiteindelijk het kabinet moet wat. Ja. De beste is economische groei. Economische ja. groei kun je snel je schulden mee verminderen. En als de economie blijft krimpen, ja, dan neemt de school vanzelf toe. Ja, de bouw, zegt ook iedereen, dat is de motor. Ja, het is ook zo. Alleen het kabinet moet daar ook over overtuigd worden. En we hebben nu iets neergelegd wat werkt. Als wij gaan lenen tegen die 1%, 5 miljard ja. dus, op de internationale ja. kapitaalmarkt... blijven we ja. dan binnen de 3%-norm? Want zo'n lening moet je ook weer afbetalen en de, en de rente betalen, toch? Nee, maar als je nou kijkt naar de begroting, het gaat vooral om 204, 2014. Het kabinet gaat vergaderen over 2014. Ja. En in 2014 moeten we voldoen aan de 3 Vindt u? Nou, ik niet persoonlijk en Europa steeds minder. Als je nou kijkt naar Europa, eh, er zijn recent is er een vergadering geweest en je ziet dat in heel Europa, zelfs Duitsland, men uiteindelijk gaat nadenken over een stimulerend beleid. En dat kan betekenen dat ook voor 2014 Europa zal zeggen... wij doen water bij de wijn in het belang van de economische groei. En dat is de trend. En daar moet het kabinet van profiteren, van die nieuwe trend. Maar voorlopig staan de hakken nog in het zand en zeggen ze 3 is 3 punt uit. Ik doe uw voorspelling dat na de zomer het kabinet ook tot deze, de conclusie komt... dat het beter is je groei te stimuleren dan door te gaan met forse bezuinigingen. En dat geldt dus ook voor de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, die ook met zijn hakken in datzelfde zand staat? ...heeft D2 pet op. Dat is de pet van de minister van Financiën in Nederland en ja. Europa. Ja. En als Europa zeg maar, de, de teugel laat vieren, dan heeft hij die ruimte ook. Ik begrijp ook wel, nu heeft hij de ruimte niet. Ja, maar die ruimte kan hij zelf creëren. Uh, ik weet niet of je dat doet. Uh, bedoel, uh, uiteindelijk gaan de regeringsleiders er vaak over. Dat is de praktijk in Brussel. Ja. Maar als ik nou kijk dat in Duitsland de discussie uh, uh, op gang is gekomen... ...dat daar ook de economie aan het kwakkelen is... Ja. ...dat we ook daar zegt, we moeten stimuleren als Duitsland over de, ja, over de streep is, volgt de rest ook. Frankrijk is over de streep. De ja. meeste landen in Europa zijn al over de streep... die zeggen, we moeten nu de economie laten groeien. Roept u de minister van Financiën, want dat is tenslotte een partijgenoot van u... op om die 3% los te laten en dus met uw plan aan de slag te gaan? Voor, uh, dat mijn plan hoeft die 3% niet los te laten... omdat mijn plan gaat buiten de begroting om. Ja, nee, dat hebt u net gezegd. Maar uh, ja. is, is uw oproep aan de minister van Financiën... om dan die 3% nog los te laten voor 2014... Nee, dat moet u zelf doen. Ik roep niks op. Ik roep hem op dit plan uit te voeren. Ja, dat begrijp ik. Maar ik stel u een vraag. Nee, ik roep hem niet op. Dat moet u zelf bedenken. Ik vind het, het onverstandig om mensen verder te gaan met bezuinigen. Wanneer wilt u een reactie op dit plan eigenlijk? Nou, dat zal voor de zomer zijn, maar op het ogenblik is het zo dat de minister van Financiën is bezig met potlooptekeningen op dit moment. Ja. Uh, in de Kamer, zoals u weet. Ja. Hij is aan het kijken, hij is aan het voorbereiden voor uh, in ieder geval voor augustus. Juist. En, uh, en ik, le in... dit, ik leef dit ook in als potlooptekening. Juist. En in juni komen die CPB-cijfers ja. weer. En dan, ja. dan weten we hoe we ervoor staan en of er extra bezuinigd zou moeten worden in de ogen van het kabinet. En dan weten we dus ook uh, hoe de totale rekensom eruit zit. Top. Uw punt is in ieder geval helder. Ik ben benieuwd wat ermee gebeurt, meneer Vermeend. Het gaat door, denk ik. Als u, als, als u volgende week nog geen reactie heeft, belt u weer. Hè? Dat is Dag. Dag.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 Ja, ondanks alle inzamelingsacties viel voor SC Veendam drie weken geleden definitieve doek. Verslaggever Niels de Jager ging naar uh, het stadion, de lange leegte heet dat daar, om te kijken wat daar nu nog gebeurt. Ik stond door, volgens mij toen Veendam promoveerde in 1986. Mooie herinneringen je, uh, ophalen uit de betere tijden van Sportclub Veendam. Ja, ik beroe ook wel in doen. Er zit niets anders op voor Dick Leukien Senior, oud-speler en de laatste jaren barman van het Spelershoom. En Henk Elderman, sportjournalist van Radio en TV Noord. En zelf groot fan van Veendam. Ja, dat klopt. Uh, ik was een jaar of acht, ik ben nu uh, bijna 41 jaar. Uh, toen ging ik voor het uh, eerst met mijn oom naar de Lange Leegte. Ja, als ik kijk hier, de balie, de, de Bali, administratie hangt erboven. Er staat nog een cheque. is hier uh, op 15 maart 2013 ingeleverd. 1100 euro. Ja, er is heel veel nog gedaan, hè? Ja, is er is veel gedaan. Ik bedacht, we redden het ook, maar helaas niet. We hebben heel veel gehoord, wekenlang, over het dreigende faillissement. Het, ja. het uiteindelijke echte faillissement. Daarna nog misschien in beroep, misschien niet. Enorme drukte, enorme aandacht. En nu is het hier... Ja, stil. Ja, het is gewoon stil. Het is uh, over, dus het personeel is allemaal weg. De, de lift, ja, hij lijkt het te doen. Ja, de lift, de... Het stadion, de lange leegte, is dus verlaten. Maar blijkbaar kunnen we hier wel gewoon rondlopen. Bijvoorbeeld ook naar het domein van Dick Lukin Senior, het spelershome. Die doen daar open. Ja. De bar. Ja, is leeg, maar ja, alle krukken, de, de frituren die, die staan er nog. De broodroosters. Die nou U kwam hier bijna elke dag op de club? Ja, af zaterdag of het zondag werd er niks uit. En hoe is het dan nu om weer terug te zijn? Nou, het is heel vreemd. In de afgelopen vier jaar gingen voor Veendam ook al Haarlem, RBC en AGO-VV failliet. Nog nooit in de geschiedenis van het profvoetbal gingen zoveel clubs achter elkaar over de kop. Is dat toeval of is er meer aan de hand? Bob van Oosthout, directeur van sportmarketingbureau Triple Double. Nee, het is geen toeval. Het kan um, simpelweg uh, allemaal worden toegeschreven aan het feit... dat er in ons land op een beperkt aantal vierkante kilometers... te veel betaald voetbalorganisaties zijn. Dus te veel clubs. En op het moment dat er te veel clubs zijn... die allemaal natuurlijk een vol stadion willen... die allemaal een volle businessclub willen... die allemaal voldoende sponsorgelden willen hebben... Ja, dan kom je op een bepaald moment in bepaalde regio's in de knoop. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Als er nu eigenlijk te veel profclubs zijn... dan zou je ook kunnen zeggen... het is misschien wel goed nieuws dat er een paar zijn omgevallen. Ja, je hoort mij ook niet zeggen dat het uh, geen goed nieuws is. Ik vind het inderdaad ook prima. Dit is eigenlijk een heel simpel stukje marktwerking. Uh, alhoewel ik natuurlijk wel meevoel met de supporters van... Uh, in eerste instantie Haarlem, uh, AGOVV, Veendam. Ik begrijp dat het voor die mensen enorm pijnlijk is uh, allemaal. Er zijn nu nog 16 clubs over in de Jupiter League. Hoe groot deel daarvan is nou echt gezond? Zou bijvoorbeeld dit seizoen of in de loop van volgend seizoen... er nog een club kunnen wegvallen of nog meerdere? Uh, ja, ik denk dat het zomaar zou kunnen gebeuren. En uh, als je het mij vraagt, in alle re realiteit... dan denk ik dat een objectieve inschatting is... dat er misschien een vijf, zestal clubs is... dat het gewoon echt chronisch moeilijk heeft... Uh, maar die zullen niet allemaal wegvallen. Dat zie ik niet gebeuren. Maar het zou er zomaar nog twee kunnen zijn de komende paar jaar. En waar moeten ze zich zorgen maken? Ja, dan, dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar een club als Fortuna Sittard. Uh, hoe pijnlijk dan ook? Want ook Fortuna is weer zo'n ontzettend mooi voetbalmerk... waar we ook allemaal herinneringen aan hebben. Dit is de Jiricola, naar bij. Weer terug in Veendam in de lange leegte... met de oud-speler en barman van het Spelershoom. en de regio-sportjournalist... De deur van de Maritieme Bar Dat staat nog op een hier De luxe lederen stoelen. Ja, ja. Dit is een van de businessrooms. Het is allemaal bedoeld om uh, ja, sponsoren van uh, boven de, de 7.500 euro... Uh, die werden en, hier uh, gefetteerd? Ja, die werden hier gefetteerd, ja. En als we even kijken naar het, het veld, er dus staan een paar deuren naar de tribune. Ja, het is maar een paar weken natuurlijk, dus... Uh, er zou zo weer gespeeld kunnen worden. Ja, nou ja, als hier uh, bij wijze van spreken... overmorgen gevoetbald zou moeten worden, dan, dan, dan kan dat gewoon. Sponsorborden, die staan er ook nog ja, allemaal. Gewoon, ja. Terwijl die het een beetje ja. hebben laten afweten. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, als je het zo, uh, zo ziet, uh, inderdaad. Maar uh, kijk om je heen, het is hier ja, gewoon geweldig. Uh, het, is, uh, ja. het is gewoon in je gesloten. Het doet wel wat met me, echt waar. Echt waar. Het slechte nieuws heeft zich uh, redelijk uh, opgestapeld uh, de afgelopen weken... Ja. Maar wordt er hier volgend jaar misschien toch weer gevoetbald? Nou, zoals ik die stem, stem gisteren, gisteravond hoorde, denk ik, ja. Dat was een bijeenkomst van zullen we een doorstart maken als amateurclub? Ja. ja. En wat wilt u? Ja, ik ook. Dan heb je toch wat. Bij die doorstart in de hoofdklasse gaat u dan weer achter de bar staan? Ja, ja. Ik, zoek maken? Ja, wat ik, wat ik doe kan, dat doe ik. Ja. Morgen rijk worden als voetballer...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 In de jaren negentig presenteerde ik een tv-ledenwerfavond voor natuurmonumenten. Onderdelen waren onder andere interviews in de twaalf provincies. En u raadt het met bekende Nederlanders. Zo liep ik in Brabant met een generatiegenoot van mij door de Drunense Duinen. Hij was in de buurt van dit prachtige landschap geboren... en ik had er eens soldaatje gespeeld, wat nu gelukkig niet meer mag. Het was zonnig, maar steenkoud toen... En na de opname dronken we iets waar je warm van wordt. Geen frisdrank nu, zei mijn medewandelaar. Daar is het geen weer voor. Aldus, Martinus, Petrus, Maria, Muskens, roepnaam Tini... die op die koude dag nog maar net bisschop van Breda was. Ik kende hem al omdat we in Rome een tv-portret van hem maakten... zo'n twintig jaar geleden. Zei hij toen al dat arme mensen een brood mochten stelen? Nee en opheffing van het celibaat... verschaffen van voorboermiddelen tegen bijvoorbeeld AIDS... sprak hij daarover toen tegen ons? Ja, maar nadat de camera's en de microfoons waren opgeborgen. Hij vond het toen, twintig jaar geleden, vertelde hij ons... nog niet de tijd en plaats niet om zijn ideeën groot te verspreiden. Dat kwam nog wel. En het kwam, zoals we weten. Toen nog niet. Toen filmden we hem bij zijn boeken en niet alleen die over zijn kerk en de islam, waar Muskens een groot kenner van was, maar ook Nederlandse romans van schrijvers die God nog gebod erkennen. Een ruimdenkende man van zijn tijd, deze dagen overleden. Zouden zijn verfrissende ideeën door zijn kerk worden overgenomen? Kenners zeggen mij dat dat niet zal gebeuren, maar... Waar bemoei ik me mee? Ik weet alleen dat ik een groot mens toen heb ontmoet. Koos Postema, morgen de ochtendtumeur van Henk Spaan.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 De nieuwe Cairo Emerald, Tangled Up. Het is vier minuten vooraf. Elf, drie zelfs. U luistert nog steeds naar de Caro op Radio 1. Morgen opent tot uh, Toekomstige Koning... een van de meest invloedrijke tech-conferenties van de wereld. The Next Web Conference. Maar hoe high-tech is Willem-Alexander zelf eigenlijk? Ik ga het vragen aan entrepreneur Boris van Veldhuizen van Zanten... want die kent hem namelijk persoonlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft hij allemaal? <laughs> nou, ik weet niet wat hij allemaal heeft... maar hij maakt in ieder geval de indruk goed op de hoogte te zijn... En, uh... We hebben het wel eens gehad over uh, apps installeren en uh, welke apps we gebruiken en dat soort dingen. Dus ik weet dat hij in ieder geval goed, uh, goed in de technologie zit. Ja, is hij handig met die dingen? Ja, hij maakt wel de indruk uh, goed op de hoogte te zijn en een beetje de prins 2.0 uh, te zijn. Ja. Um, ja, hij heeft wel interesse en het is uh, soms praat je met mensen dat je het gevoel hebt dat je bij A moet beginnen omdat ze het allemaal niet zo goed begrijpen. Maar dat heb je niet uh, als je met de prins praat. Die, uh, ja, die is gewoon goed op de hoogte en hoef je niet na te denken hoe zal ik het hem eens uitleggen. Ja, heeft hij een iPhone? Volgens mij heeft hij een iPhone, maar het zou me niet vermazen als hij van alles wel wat heeft. Heeft hij een tablet? En, ja, Ik ga, ik ga gewoon even zo gewoon door toegeven. <laughs> ja. Goed. Uh, uh, uh, uh, koopt hij dat zelf eigenlijk? Bedoel, gaat hij naar een Apple Store of naar een andere winkel uh, voor, uh, voor een van de andere merken? Ja, ik denk het wel hoor. Ja, uh, we, we hebben het ook wel over de Apple Store gehad. En ik, ik weet nog dat ik hem zo enthousiast vertelde over dat je bij de Apple Store in. Amsterdam, als je de app gebruikt, dan kun je zelf betalen via je iPhone. Dan stop je het product gewoon in je zak en loop je naar buiten. En toen zei ik, ja dat is zo leuk, want dat voelt eigenlijk een beetje alsof je wat stilt. Terwijl ik het vertelde dacht ik, oh ja, misschien is dat... Die sensatie kent de prins waarschijnlijk niet. Nee, tenminste, ik zou het niet weten. Ik denk het niet eigenlijk, toch? Nee, nee, ik denk niet dat hij wel eens wat gestolen heeft in de winkel. Ik denk het ook niet. die zit hij op Facebook? Uh, nee, hij twittert niet. Uh, ik, misschien dat hij wel Facebook bijhoudt, uh, maar we hebben het over dat soort dingen wel gehad en dan merk je dat hij dus breed geïnteresseerd is, en, maar dat hij ook nadenkt over de ja, de de de downside van uh, online uh, van social networking. Dus daar hebben we het ook wel over gehad dat je van ja, maar wat zit er dan online en maak je wel eens zorgen en hoe moeten we dat nou? Hè? Hoe, hoe zou die regelgeving aangepast moeten worden? Yeah. Dus dat uh, we hebben het uh, ja, meer gehad over. Het, uh, het maatschappelijk aspect van social networking. Juist. Goed, uh, nou ja, het is misschien een goed idee om hem meteen een, uh, een Twitter-account te laten openen. Als hij uh, toch bij u is om de Next Step Conference te openen. De next web conference, ja. <laughs> ja. Ik zou voorzijden in ieder geval. En ik heb het gevoel dat uh, hij dat uh, ook wel ziet zitten. Goed, ik dank u zeer en veel plezier. Entrepreneur Boris van Veldhuizen van Zanten. Het is bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op uh, kro.nl. Snel nu naar Jeroen Wielaert van Lijn 1. Ja, Sven, weet je... Ik vind jou wel een opvallende collega. Zo in het uurtje voor Lijn 1. Maar Lijn 1 valt ook op, na half 1, na half elf, Want we gaan het hebben over opvallen en de noodzaak... en hoe je het doet om de hoek van de Kouwgomballenfabriek in Amsterdam... uit de bus van de NTR met lijn 1. Zei de opvallende Jeroen Wilaert. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Kabinet kabinetwerkgevers en bonden zijn het eens over een zorgakkoord. Dat wordt vanmiddag gepresenteerd, maar de Abfacabo FNV doet daar niet aan mee. Ze zetten geen handtekening onder het zorgakkoord met staatssecretaris Van Rijn. advocabo vindt dat de staatssecretaris een groot deel van de thuiszorg afbreekt. De bond zei bij de KRO op deze zender dat allerlei alternatieven door het kabinet van tafel zijn geveegd. Het vogelgriepvirus in China gaat makkelijker over van vogels op de mens... dan de variant die tien jaar geleden veel slachtoffers maakte. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. De onderzoekers zijn hard op zoek naar de bron van dat H7N9-virus... dat sinds enkele weken onrust veroorzaakt. Inmiddels zijn ruim 100 mensen met het virus besmet. 22 van hen zijn overleden. Het Aartsbisdom Utrecht heeft een eenmalige glossie uitgebracht om priesters te werven. Met dat tijdschrift wil het Bisdom de aantrekkelijke kanten van het priesterschap laten zien. Het Bisdom Utrecht heeft een tekort aan priesters en het blad moet daarin verandering brengen. In die glossie staan interviews met negen priesters tussen de 30 en 75. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie. Ik zeg tot morgen. En hier gaat de opvallende Jeroen Wielaar verder met lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit uh, Amsterdam. We zitten in een tamelijk uh, ja, onogelijk bedrijventerrein. Maar daar komen toch de grootste ideeën vandaan. Een glossie over priesters. Roland van der Vorst, dat heb je nou net weer niet bedacht, hè? Nee, dat hebben we niet bedacht. Maar het is, wel, het is geen slecht idee, denk ik. Valt wel op. Valt zeker op. Kan je ook uitleggen waarom, denk ik. Ja, nam, namelijk? Nou, het combineert twee dingen die niet te combineren zijn, namelijk, of die mensen niet snel combineren. Namelijk een priester, inhoud, sober. En een glossy, glamour. Uh, wat Quote in feite ook heeft gedaan: zaken en entertainment. Dus twee dingen die je eigenlijk niet zo snel met elkaar in verband brengt. Die Combineer je met elkaar. Ja. Kleef toch ook aan het pausamt. Ja. Wat is de wereld? Ook niet dit Calvinistische Nederland... toch niet aan zijn voeten gaan liggen... toen hij aantrad. En wat bleek Franciscus vervolgens ook... een sobere man te zijn? Ja, maar wat die, niet erg glossy de paus. E de, balie, maar de paus. De branding van de paus is geniaal geweest. Ja. In, in alles. Dat is echt, kijk, de, de, waarom, hij is in alles neergezet als de gewone man, als tegenstelling tot zijn voorganger, eh, als sober. Als, dus dat is heel erg slim gedaan. Ik weet niet of ze we er ongetwijfeld bewust over nagedacht hebben, maar het is heel slim. Dit is het principe van het contrasteren. Precies. Maar zouden ze dat in het Vaticaan ook uh, met een heel marketingapparaat en zo hebben bedacht? Of is deze nieuwe paus van zichzelf deze trend gaan zetten? Hij is denk ik wezen, maar ze hebben het wel opgepikt. Dus ik denk dat ze intuïtief wel hebben aangevoeld, die moeten we hebben. Uh, want ik geloof dat hij daarvoor niet zo'n uh, grote kans maakte. Maar ik denk dat ze toch hebben gedacht, nou met deze man kunnen we wel eens uh, een, een, een, een deuk in een pakje boter slaan. Dus ik denk dat ze hem hebben opgepikt. Ik denk niet dat het uh, een plan was. Maar Hij dan, moest ook de boel opschonen. En dan moest hij is voor het sobere. Ja. Want Rome werd misschien wel een beetje te glossy. Ja. Het camouflage-effect. De logica van opvallen. Dat is het boek dat van jou verschijnt. Een mooie Mondriaan-esche-achtige omslag. Kleurtjes. Uh, um, geel, blauw, wit, um, zwart in het vierkant. Roland van der Vorst. Opvallen. Daar gaan we het over hebben. Daar willen we toch helemaal niet in Nederland opvallen? Vele mensen niet, maar, het wordt, maar steeds meer, denk ik. Iedereen wil een ster zijn, iedereen wil, of niet iedereen... maar er wordt van alle kanten gezegd dat, uh, dat het belangrijk is om jezelf te profileren. Dus het is wel meer dan vroeger het geval is, um, denk ik. Um, um, um, het zit niet in de volksaard? Het zit niet in de volksaard, nee, nee. nee, Dus je moet ook niet te veel opvallen, want dan uh, gaat, gaat je het niet. Ja. Maar kijk naar nou, iemand zoals Geert Wilders... Ik bedoel, hij is toch lang. Hij is echt opvallend geweest. V vanaf Fortuyn ook in de politiek was het natuurlijk altijd taboe. Het ging altijd om de nuance. Maar sinds tien jaar uh, is de nuance weg. En gaat Ik het ken thuis... zijn kapper. Die doet Die... het goed. <laughs> ja. 0800 1121. 0800 1121. Dat is waar u op kunt meepraten over opvallen. Wilt u dat ook niet? Of wordt het tijd dat Nederland in zich regels een beetje meer opvalt? 0800 1121 tweet lijn 1. En mailen kunt u naar lijn 1 apenstraatje ntr.nl. En opvallend. As what. Wie is die Roland van der Vorst? En deels socioloog, deels bedrijfskundige. Dat is allemaal een handige combinatie. Gestudeerd hij ook in ja. Nijmegen. Ja. En ja, dat heb je toch een heel veld te pakken. Ja. Dan ben je bezig met het in de markt zetten van producten. Maar je weet ook voor wie je het doet. Ja. Hoe de gelaagdheid van de mensen in ja. elkaar zit. Ja. Ik heb het altijd leuk gevonden om... Uh, met strategie euh, bezig te houden. Maar ook met de samenleving. Dus ik heb altijd een soort grensgeval geweest tussen verschillende werelden. Dat vind ik altijd leuk. Wat, viel, wat was je op school al je passie op dit punt? Wat, waar, ik wilde uitvinder worden. Waar was je reden. mee? uitvinden. Ja. Ah, nou hebben we de kern te pakken. Ik ja. wilde ja. altijd uitvinder worden. Tot mijn twaalfde denk ik of zo. Daarna voetballen. En daarna wist ik het niet zozeer meer. Maar de diepste die denk ik dat het uitvinden was. En dat ben ik nog steeds een beetje aan het doen. Ik in, ben aan het, uh, in wezen doe je dat. Uh, want baas en oprichter van uh, het uh, reclamebureau B. Ja. Yeah. Op zijn Engels. T-H-E-Y. Ja. Yeah. Uh, voor welke merken hebben jullie campagnes gedaan? Voor uh, Vodafone werken we, voor Egon. Hebben we hebben helemaal in het begin KPN uh, gewerkt. De RVS campagne met die parapluutjes die je wellicht uh, kent. Die mensen, zwevende mensen zijn van ons. De parapluutjes van de RVS? Die ja. zijn al uit de 19e eeuw. Ja, maar we... Ga mij wat vertellen. <laughs> ga mij wat op mijn mouw spelden. Dat klopt, toen was ik er nog niet. Maar, maar daar hebben we wel een voor gemaakt. Maar jullie hebben ze gemoderniseerd? Exact. Niet om flauw te doen? Nee, precies. Kom, ja, ja. Dan krijg ik dat weer op mijn hoofd. Ja. Dat ik flauw ben. Nee, daar gaat het niet over. Ja. Um, maar goed, dat, dat zijn dingen die, uh, die dus wel of niet werken. Dat moet je altijd maar afwachten. Ja, ja met dit, met, zeker als het om reclame gaat, is het voor een heel groot deel um, uh, aanvoelen, nadenken. Maar het is vooral ook aanvoelen en kijken wat er speelt. Uh, maar je weet het nooit zeker. Dat is ook het leuke van dit vak. Je weet het nooit zeker. Ellebogenwerk. Dat valt wel mee, maar het is wel zo dat als je iets creatiefs wil doen in een omgeving die van zichzelf niet creatief is, dan moet je wel even vaak, uh, dat is niet makkelijk. Dus moet je doorzetten, moet je vooral vasthoudend zijn, moet je, dat, ja, dat, dat moet je wel eens trucs uit de, de ogen goed halen om dingen erdoor te krijgen. Ja. Even tussendoor, je zit ook in de inhuldigingscommissie voor de Kroning. Um, wat doe je daar? Hoe ben je erbij gekomen als dan, uh, uh, een van de invloedrijkste Nederlanders, nou, zoals het ook in de Volkskrant de, staat? Een rare ranglijst, hè? Hele rare ranglijst. Um, um, Hans Weijers belde mij. En die mm. zei: uh, Lijkt het leuk om erin te zitten? En toen dacht ik: Nou, lijkt me leuk. Dat het zo simpel is gegaan. Maar je hebt, uh, wat, wat doe jij daar? Nou, ik hou me met name bezig met het dromenboek. We gaan een boek maken waarin we de dromen van mensen proberen vast te leggen. En dat gaan we aanbieden in september. Maar daarnaast praat ik ook mee over allerlei andere dingen. Ook over uh, het lied. Over het wat? <laughs> Ik zeg maar het lied. Ja. Ik kan de hele term niet meer um, uit mijn keel krijgen. Ja. Maar Jet JetBussenmaker nog wel. En dat is even een van de nieuwste ontwikkelingen ja. in de marketing van deze song. Ja. Zij wil gewoon de, de schoonheidsfouten eruit halen. Ja. De, de spelfouten en alles. Ja. Want als er nou iets niet helemaal goed is, is de branding. En ook nog te zeggen de tekst van, van het geheel. Ja. Ja, ze, dat, dat, valt, dat valt op. Het valt wel op. Het ja. is genoeg, Heuring. Dat, uh, dat valt zeker op. Um... Ja, wat wil je daarop zeggen? Kijk, ik ook op zeggen? Je bent er altijd... maar zijdelings bij betrokken. Ja, nee, maar, nee, maar ik kan ook voor, als comité nemen we ook gewoon de volle verantwoordelijkheid daarvoor. Maar um, zij wil nu de taalfouten eruit halen en beter Nederlands maken. Ik weet niet of het praktisch haalbaar is, want het lied moet over uh, een, een week gezongen worden. Dus, mm -hmm. En dat moet dan weer mensen zijn dat nu al uit hun hoofd aan het leren en zo. Dus ik weet helemaal niet of dat praktisch haalbaar is. Ik vind het wel interessant... Dat uh, iedereen kijkt mee natuurlijk. En iedereen uh, is bezig met het perfectioneren daarvan. Nationaal verschijnsel. Dat vind, een, dat vind ja. ik ook het de sociologische ja. kant ervan. Ja. En ook een soort tweedeling in de samenleving. Ja. Het, is, het heeft blijkbaar een gevoelige snageraakt geraakt op een manier die wij absoluut niet hadden voorzien. En dat, is, dat moet eerlijk zeggen, dat heeft me ook wel wat verbaasd. Dat het zo, met zo'n, met name de intensiteit waarmee dingen gaan, heeft me, een, heeft me enorm verbaasd. Wat, wat ik pijnlijk vind is die tweedeling, de, de, de, de broeierigheid ja. in de samenleving. Ja. Ook dus veroorzaakt door de sociale... Deels zeg ik door de sociale media, toch? Ja, door, Nou ja, en door de, dat is heel belangrijk denk ik. Maar ook je ziet sowieso wel. Een, uh, ja, sociale media hebben daar een enorme rol in gespeeld. Want iets wat klein is wordt meteen opgeklopt en wordt meteen groot gemaakt en wordt ook door de gewone media opgepakt en dan kan iets wat broeit in één klap heel groot worden. Tot in het krankje, af. Ja. En dan zegt de koning van de cultuur, dus er maar één, loop ja. van Ende. we gaan gewoon door. Ja. Want het is ook commissie. Toch? Nou, het doel hiervan is niet echt die commercie geweest. Want niemand verdient eraan. Het heeft meer te maken met kunnen we iets bedenken... wat mensen uh, op een of andere manier bindt. Ja, dus en, uh, het is commercie uh, en de geest. De uh, psychologie. Ja, de psychologie. Het ging erom kunnen we iets bedenken wat mensen uh, op een of andere manier bindt. Nou, dat is blijkbaar dus uh, in eerste instantie niet gelukt. Dus nu gaan we kijken hoe we dat, uh, of dat alsnog gaat lukken. Knullig, en knulligheid, dat is ook iets dat opvalt. Uh, ja... Ja, je kunt dit soort dingen niet regisseren. Dat, is me wel, dat, is, dat kun je niet doen. Bovendien, je hebt maar heel korte tijd. Um, je hebt met heel veel partijen te maken. Je kunt ook niet als bedrijf zeggen... Weet je wat, we gaan nu zo en iedereen, alle, iedereen gaat, uh, gaat de rijen sluiten. Het is, allemaal, het is een behoorlijk complex veld. Dus het is, het is anders dan als je, een bedrijf, als je een product lanceert in een bedrijf. Ja, maar als gezicht van Nederland naar buiten is het niet helemaal... Nee, maar zo is het ook niet bedoeld. Het is niet bedoeld als lied als wat we nu nee. allemaal naar het buitenland gaan vertellen. Gaan, gaan we, we eens hebben. even nee. lekker internationaal op nee. in de markt zetten. Nee, nee. over dromen. Um, hebben jullie al wat binnen? Ja, veel. Uh, uh, kun je er wat over zeggen? Ja, dat, dat vind ik veel interessanter. Ja. Waar droomt Nederland van? Ja. Dat... Is er een, een lijn in te betekenen? Nou, het gaat heel het veel, veel over, gelaagd. Het gaat heel veel over samen... Dat vind ik echt wel boeiend. Dus blijkbaar is samen. Ik denk, kijk, we hebben dat lied dus ook gepositioneerd als iets wat we samen moeten doen. Dat dan ook weer wel. Paul uh, van het... Vliet vindt ook dat het bindend moet zijn. Ja, dus iedereen heeft het over binden, samen. Dat zie je in die dromen ook. Dus we hebben allemaal categorieën. Degene die het meest uh, loopt is met name samen. Blijkbaar willen we, vinden we dat allemaal heel belangrijk. Terwijl we het steeds moeilijker vinden om dingen samen te doen. belangrijk. Ook, ook, ook multicultureel? Ja, zie je ook. Van alle, van alle kleuren? Ja, ja, ja. Ja, ja, het is redelijk uh, divers. Um, maar met name, dus bijvoorbeeld, het, het gewoon, we hebben allemaal loketten gemaakt. Het loket van de lach is relatief leeg. is dus niet zoveel. Dus blijkbaar zijn we ook best serieus. Wat verdrietig. Ja, blijkbaar zijn we best serieus. Verdrietig. Ja, verdrietig. we zijn best wel serieus. Hoor. We zijn heel, dat meer dromen insturen de over lach. de ja. lach. Ja. ja, we zijn heel serieus. Dat zie je ook niet bij dat lied. Het gaat allemaal met een intensiteit. Dat is een... Het is heel ja, serieus. De relativering. Is dat, ook een is er ook een loket voor? Ja, dat zou humor, Dat zou een loket voor de lach ik, moeten dat zijn. Dat zou De, li ja. de, de, de lijn 1-lijn ja. zijn. Ja. Relativeren, meer ja. om onszelf lachen. Absoluut. Toch? Ja, vind ik wel. De bevrijding. Gaan we ja. binnenkort ook vieren. We ja. bevrijdt ons ja. van dit gezeur. Ja, nou kijk, is dat ik, niet goed? Alle creativiteit <laughs> begint bij jezelf kunnen relativeren. Ook. Ja. Op, op een objectieve manier naar jezelf kunnen kijken. En een beetje om jezelf kunnen lachen. En dan ben je een beetje dingen loszien. Um, en ik denk dat heel veel mensen zijn zo hoor. Maar wat opgepikt wordt in de media is met name de serieuze kant en de polariserende kant ervan. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook nieuws. Ja, maar reactie is uh, toch dat samen, binding. Ja, ja, ja. Nog eens een lo loket ja. en nog eens wat meer dromen. Ben ik geïnteresseerd, uit. de luisteraars ook. Wil willen uh, uh, uh, weten waar we met z'n allen over dromen. Nou, er is bijvoorbeeld ook eentje over um, uh, een, een loket over de, de, de dagelijkse zaken. Wat zou je in je dagelijks leven willen veranderen? Dat zijn soms hele kleine dingen. Er gaat heel veel over onderwijs ook. Veel over kinderen. Zorg dat het onderwijs beter wordt. Ik kom mensen... net naar je het nieuws dat onderwijs in Nederland uitblinkt in middelmatigheid. Ja, dat hoor je dus, heel lang al. Dus, dus is de droom om dat, uh, om dat te verbeteren. naar excellentie hoogte ja. op te voeren, ja. toch? Ja. Ja, nu blijken we volgens mij goed te zijn met name... we zijn heel goed in het midden... maar niet zo goed in de, in de excellentie, mm -hmm. begrijp ik altijd. Hè? Dus daar is Nederland... Ja, budget. maar daar moet dan weer geld voor worden vrijgemaakt. Ja. En middelmaat is toch ook weer een beetje de norm in Nederland. Ja. Dus je komt er eigenlijk nooit uit, hè? Dat, dat, dat, even ik, op dat... Ik denk waar dat ik, wel dat van droom, waar ik wel eens van droom is... is dat we een uitstekend land zijn. Maar aan de andere kant, relativeren... perfect wordt het nooit. Nou, ik denk, dat, ik denk serieus, dat als je kijkt naar Nederland toch... in Europa, dat Nederland een waanzinnig goede startpositie hebben, en dat is geen pep talk die ik nu doe, maar we zijn gewoon nu op het ogenblik ik kijk meer als socioloog naar Nederland. Kijk, we zijn best wel gewend geraakt aan uh, dat andere men, aan mensen dingen voor ons doen. He, dus de zelfredzaamheid is minder geworden. We zijn afhankelijker geworden van de overheid, afhankelijker geworden van andere mensen. Dat was maandag ook zo'n thema met, oh. met Gertensmeijter. Het oh. ging over België, ja. De mensen daar toch meer hun plan trekken. Ja, nou, dus, dus, dus ik denk dat... En we zijn in onszelf gekeerd, meer in onszelf gekeerd mm -hmm. dan vroeger. Terwijl Nederlanders uh, van origine extravert zijn, naar buiten gaan. Meer dan Belgen. Hard, ook in hun humor, hard als ze een, humor hebben. En zelfredzaam zijn. Hm. Dus ik denk, dat, er, en dus ik denk dat, dat het die kant veel meer opgaat. Ik denk dat op het moment dat iedereen beseft dat de overheid niet alles meer kan doen... dat de zelfredzaamheid en de extraverte karakter van Nederlanders... dat we erop uitgaan, we zijn overal op de wereld te vinden. Dat komt echt, dat komt echt weer terug. We hebben een opvallende beller. Veilingmeester Niels. Niels. Vertel. Goeiedag. Ja, ik heb uh, wel ervaring met uh, opvallen. Ik treed op als een goede doelenveilingmeester. En wanneer ik de bok beklim, dan sta ik daar in extravagante kleding... met een hoge hoed op en een uh, ongelooflijk opvallend uh, jasje. Op het moment dat ik opkom, heb ik direct de aandacht van de zaal. En alleen al door mijn uiterlijk haal ik uiteindelijk meer geld op, veel meer geld op... als uh, iedere willekeurige, goed bedoelde... Prachtige veilingmeesteren in een, een grijs, driedelig uh, pak. Nou, dat klinkt... De Opvallen begint met lef hebben, dus uh, dat heeft u blijkbaar. Ja. Dus dat, dat, ja. Uh, ja, dat werkt. Ja, dat werkt, uh, dat werkt heel goed. Ja. Uh, is mijn ervaring. En als je uh, in de gelegenheid bent en je kijkt even snel op de website ww.feilingmeesterhuren.nl, dan zie je precies wat ik, uh, wat ik bedoel. Daar kijk, dat is over, op, over opvallen okay. gesproken, hè, Niels. <laughs> ja. Maar heb je dat nou? Is dit nou puur natuur? Of heb je hier voor cursussen gelopen? Of zo te horen, uh, zo te horen heb nou, ik hier te maken met een self-made man? Ja, ik ben wel een self uh, man, uh, maar heb wel door, door levenservaring uh, heb ik uh, me dat eigen gemaakt. Uh, en dat gaat me uh, heel erg goed af, omdat ik uh, veel gevraagd word als veilingmeester. Er worden echt honderden charities in Nederland georganiseerd door tal van organisaties... En uh, bij al die charities uh, wordt een veiling georganiseerd. Maar wat veil wat, wat je dan, neer? Wat veil je dan? Alle meuk van Zolder? Of uh, zitten er ook hele mooie nou, dingen nee, tussen? Dat, dat zijn over het algemeen. Uh, de mensen die aanzitten bij zo'n charity, dat zijn over het algemeen ondernemers. En die, uh, die sponsoren iets. En dat gaat van dinerbonnen tot, uh, uh, tot cursussen, uh, slipcursussen, uh, een weekend in een cabrio rijden. Weekendjes weg, mooie vakanties, uh, van alles en nog wat uh, wordt er aangeboden door die mensen die aanzitten. Zo ben ik uh, ongeveer de, de huisveilingmeester geworden voor, uh, voor Nijenrode. Want die organiseren tussen de 15 en 20 charities. Per jaar. Die hebben goede bullen Niels. Sorry dat ik je afkap. we moeten ook verder hier met andere bellers en met Roland van de Vorst, maar ik heb in ieder geval hier een schoolvoorbeeld van een opvallend type. www.veilingmeester.nl. Dankjewel Niels. Ja, nou ja, dit, dit, die komt ook natuurlijk wel voor in uh, ja. jouw boek, uh, Roland van de Vorst. Camou camouflage effect. Ja. Zal ik de titel uitleggen? Ja. Dat is misschien wel handig. Kijk, camouflage-effect, het, het hele idee achter, euh, achter opvallen is, is dat. Kijk, marketeers en, en, en, en reclame mensen zeggen vaak: als je nou wil opvallen, als je positief in het nieuws wil komen, dan moet je eigenlijk je eigen slechte eigenschappen camoufleren. Daar moet je niet over praten. Maar wat ik heb gemerkt in de analyse en onderzoek wat ik gedaan heb, is wat mensen die echt goed ergens bovenuit steken, wat ze eigenlijk kunnen doen, wat ze eigenlijk doen, die zorgen ervoor dat hun concurrentie wegvalt. Dus als je wil opvallen, moet je ervoor zorgen dat de rest wegvalt. Nou, um, hoe doe je... Dus je camoufleert eigenlijk de goede eigenschappen van je concurrenten. Nou, en hoe doe je dat? Dat doe je eigenlijk door te zorgen dat in de kenmerken die je zelf aanneemt geen nuances zitten. Dus je moet weg van de nuances. Heel veel reclame-mensen zeggen vaak slimmer, beter, je kent wel de reclames, uh, duurzamer, dat soort dingen. Maar neem, we hadden net over Wilders bijvoorbeeld, wat hij slim doet is, hij creëert een onderscheid oude politiek, nieuwe politiek. En daar zit niks tussen, want niemand, Ook zij en wij. En zij en wij. Maar, maar zit... dat, is, dat is sterk aan het afnemen. Dat, dat, dat is de kracht af. Ja, dat, voor hem absoluut. Maar Kort, dus, ja. kortom, een focus werkt niet altijd. Is niet eeuwigdurend. Het is sowieso niet eeuwigdurend. Maar als beginpositie. Nou ja, kijk bijvoorbeeld toch even Apple. Die, hebben al, die is al 25 jaar of 30 jaar heel succesvol. Door te, door te zeggen: wij zijn degene die je bevrijden van, de, van alle andere slechte concurrenten. Dus die zeggen eigenlijk, wij zijn bevrijders, de rest is onderdrukkers. En Ook dit... keihard die man erachter, ja, die man, Steve Jobs. Ja, die man. Het is één vorm hoor, er zijn nog meerdere vormen mm -hmm. om uh, op te vallen. Maar één manier om te zorgen dat er geen uh, nuance ontstaat, is keihard te zijn. Het was een vreselijk, vreselijke man. Ik weet niet of je de biografie hebt gezegd, maar ik heb me echt rot geërgerd aan die man. Eikel. Ja, was een vreselijke man echt een vreselijk man. Maar wat hij heel goed deed... Maar wel briljant. Uh, ja, wat hij heel goed deed is uh, met name gewoon zorgen dat alle concurrenten als een soort eenvormige groep in de hoek werden gezet. En dat is natuurlijk wat Wilders ook doet en wat een aantal van dat soort andere partijen ook doen. Uh, zorgen dat... Want niemand gaat zeggen, ik ben een klein beetje bevrijder. Niemand gaat zeggen, ik ben een beetje oude politiek. Want als je zegt een beetje, dan ben je, dan, dan je oude politiek. Dus het zijn typisch van die dimensies waar je niet tussen kunt zitten. En ja, is, hij uh, moet toch ook wel steeds weer met iets nieuws komen. Dat doet hij dan met, met die briljant. Uh, Martin Bosma achter, zi achter yeah. zich, uh, yeah. die uh, uh, premier Rutte verwijt uh, te veel spacecake te nuttigen. Yeah. Maar dat is toch ook uh, ja, maar... over merken gesproken en over opvallen... Ja. Uh, heel interessant. Uh, de, de, de, niks om te relativeren. Ja. Maar je ziet daar een heel interessant verschijnsel optreden. Be, je bedoelt bij dat hij minder... minder inter... Nee, hoe, de, hoe, ze, hoe, de, hoe ja. ze elkaar aftroeven. Ja, kijk, wat heel, kijk, kijk het was vroeger... Uh, Wilders probeerde te zeggen, je hebt, je hebt de elite en wij zijn nieuwe politiek. En toen kwam Rutte en die heeft er eigenlijk een andere dimensie van gemaakt. Die heeft gezegd, je hebt de socialisten... En je hebt uh, de Liberalen. Dus Rut is groot geworden ineens. Links Toen, en rechts. Links rechts. Dus die heeft weer een ander schema gepakt. Wat, wat, wat eigenlijk dwars door het schema van uh, Wilders inging. En daar is hij groot mee geworden. Dus Rut is enorm geholpen door Samsung. Enorm. We hebben weer een uh, Jacob aan de lijn. Vertel, wat is jouw ah, jou idee over opvallen? Ja, goede tips overigens, Igor. Nou, het is zo uh, dat uh, waar Nederland uh, een klein landje groot in, uh, in was eh, en, en ook kan zijn nog steeds, dat is in onze mooie, interessante, rijke taal. En juist het bedrijfsleven inbegrepen uh, de onze koningin. Uh, uh, die uh, gebruikt uh, heel veel uh, Engels speeches, uh, bijna altijd in het, uh, in het Engels. En soms is dat verdedigbaar, maar absoluut niet altijd. Maar om uh, um, het uh, bedrijfsleven terug te keren, heel veel uh, onnodig Engelsmen wringt zich in allerlei bochten... om maar geen Nederlands te hoeven gebruiken met allemaal uh, drogredeneringen als... Uh, als er in een winkel wordt aangeboden twee non-iron uh, non uh, shirts, limited edition, dan kan dat heel goed... Uh, uh Noem je dat, Overhemden, beperkte oplagen, strijkvrij. Ik bedoel, dat begrijpt dat ja. ook ja. iedereen. En uh, waarom altijd dat, dat leren Engels? Excuseer de mogen. Ja, ja. Goed, Jacob, punt, ja. punt genomen. Ja. Ik denk Roland van der Vos, ja. dankjewel Jacob. Voor uh, ja het is inderdaad. Nou, de, het is opvallend. Nou, de, maar doen die mensen dat Engels ook niet om op te vallen? Om, um, nou, um, dat is inmiddels zo ja. in de, Maar wat wel belangrijk is, is dat we praten voortdurend altijd over tegenwoordig over uh, de het belang van beelden. Maar het belang van taal voor opvallen, daar ben ik bij deze bellen helemaal eens... het belang van taal voor opvallen is heel, heel cruciaal. Een voorbeeld te noemen, we hadden het net over... zorg ervoor dat je een positie inneemt waar, je geen, waar niemand een middenpositie kan innemen. Geen nuance. Toch even de Interpolis met glashelder. Alleen die taal al, glashelder. Je kunt niet zeggen, ik ben een beetje glashelder. Dat zeg je niet. Dus door een bepaal... clear man. Ja, het is duidelijk, weet je. het is, het is een soort digetoom uh, uh, uh, uh, begrip. Je kunt maar, er niet tussen komen. Ja, maar Jacob vindt dat vind ik wel goed. Yeah. Dat is, dat ook niet een soort van behoud van uh, de Nederland eerst en zo. Nee, ik vind dat goed. De, de trots zijn op ja, uh, op de Nederlandse taal. Ja, ja. Ik zie het komt in een bericht binnen hier dat die spelfoutencheck van de minister van bussenmaker. Een grap van de minister zelf Kijk, was. We hadden, het net over, even, we hadden het net over relativeer meer. <laughs> en dat zegt ook iets over ons. Dan so zijn ze blijkbaar ook niet in staat om te relativeren. Zo komt er meer ja, binnen. Um, ik lees hier. Het valt op. Het, uh, Anton, het valt op dat sommigen, zoals bijvoorbeeld de heer Moscovici. bij de klaagmuur van DWDD. en RTL 4 ook zo graag willen opvallen. Ja, dat is ook een manier. Ja. En. Ja. Um, Pak er nog eentje bij. Uh, vroeger wilde iedereen brandweerman, politieagent of dokter worden. Drie beroepen waarbij je zo min mogelijk moet opvallen. En nu wil iedereen beroemd worden. Lukt het niet via idols, ja. dan doen we het gewoon met een dreigberichtje op een website. Succes en aandacht gegarandeerd. Ja, maar dat is wel dat is negatief opvallen. Ja, maar dat is wel een trend. Ik weet nog dat in de jaren 80 had Drum die, de, dat sigarettenmerk een reclame. En de helden waren de mensen, was de binnenvaartschipper en dat waren. Uh, truckchauffeurs en terwijl... Dat is inmiddels niet meer zo. Iedereen de gewone wil man. Ja, maar iedereen wil het iedereen wil worden. Iedereen wil zo nodig inderdaad iets bijzonders zijn. En dat, uh, dat zie je, dat is echt een, dat is echt een trend. En maar het is typisch Nederlands. Uh, het, komt, het, wordt, het waait uit Nederland ook wel weer over naar Amerika. Azië nu. Dankzij, dankzij John de Mol, ja. uh, over ja. opvallen gesproken. Ja. He, de, de, de, die zet dat dan ook in de markt. Maar ja. ook hier geldt weer, die idols... Die branden ook weer heel snel af. Ja, ja wat ik nooit uh, snap is dat als je toch talent hebt... hoeveel van die mensen zijn nou werkelijk doorgebroken? En hoeveel mensen kunnen de uh, druk aan? En kunnen de druk aan. Dus als je nu heel talentvol bent, dan uh, kun je je afvragen... is dat nou, is dat nou de snelste weg naar, uh, naar een leven wat je wil hebben als artiest? Dat vraag ik me altijd af bij Idols. Maar goed, het is een, uh, verder een heel slim concept. Roland van der Vorst, schrijver van het camouflage-effect... Logica van opvallen, die gaat nu... Uh, zijn laatste werkweek in hier bij D en verhuis naar Singapore. Ja, opvallend. Ja. Ik heb 15 jaar in reclame gezeten... en ik wilde een keer wat anders. Een vriend van mij die zit al in Singapore... en ik wil gewoon uh, echt gaan ondernemen daar. We hebben een champagnemerk, zijn we bijvoorbeeld gestart... drie jaar geleden, en dat wil ik daar groot gaan maken. Uh, dus ik wil, ik wil, wat ze wel eens zeggen... naar het werelddeel waar het lampje brandt... waar heel veel te doen is. Ik wil kijken of ik dat kan begrijpen. Ik wil kijken of ik daar echt kan ondernemen, dingen kan opzetten in India, maar heel Zuidoost-Azië... En Singapore is een mooie uitvalsbasis. Wat een merkwaardige tegenstrijdigheid. Singapore dan ook bekend om zijn grote zuiverheid, zijn cleanheid, ja. zijn strengheid ja. in zaken drugs. Ja. Want je moet daar geen gram teveel naar binnen, uh, nee. binnen nemen. Nee. Gaat die champagne aan de man brengen? Nou daar? ja, maar de, de alcoholconsumptie is daar, uh, daar hoeven we niet, ons niet druk op te oh, maken. Oh, dat is weer is gewoon, wel. Ja, nee, alcohol is daar helemaal goed. Ja, dat is, uh, het is een, kijk, Het voordeel is, Singapore heeft geen corruptie, dus het is een mooie uitvalsbasis om zaken te doen in de bredere regio. En ga je daar opvallen? Dat gaan we zien. Ik denk het wel. <lacht> <lacht> ik ga het zien. Ik hoop met name dat de dingen die ik ga bedenken op gaan vallen. Ik zelf hoef niet zo op te vallen als de dingen die ik ga bedenken. Maar we hebben bijvoorbeeld, ons champagnemerk is heel opvallend. En hoe heet het? Zarb. Z -A -R -B. Z-A-R-B. Zarb? Zarb. Betekent bizar in het Frans. In de straattaal in het Frans. Over taal gesproken. Een droom. Bizar. Om ja. daarin te slagen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. der gedaan. ook bedankt. Uh, dat, was, dat was weer zo'n prikkelende uitzending. <laughs> Opvallend. We gaan ermee door in lijn 1. En uh, heb je een fles bij je? Ik ga er een halen voor je. Oh, bizar. Vlakbij, ik ga er een voor je halen. Bizar. ik ga er een voor jou. halen. Dankjewel, Roland van der Graag gedaan. Jij ook bedankt.